10 uur, Freddy van met het NOS Journaal. De aanbeveling van een onderzoekscommissie om een einde te maken... aan het misbruik in de sport voldoet niet... vindt voorzitter van de Stichting Maatschappij en Veiligheid... Pieter van Vollehoven. Hij zegt in Nieuwsuur dat er een centraal meldpunt moet komen... voor seksueel misbruik in de sport. De commissie onder leiding van oud-minister Klaas de Vries... kwam in december met een rapport... En de aanbeveling dat iedereen die weet heeft van seksuele intimidatie of misbruik naar de club of de bond moet stappen. Volgens Van Vollenhover zijn er met name bij amateurclubs geen mensen die zo'n melding goed kunnen begeleiden. Duizenden Bolivianen hebben gezamenlijk een blauw spandoek... van bijna 200 kilometer uitgerold. Daarmee wil Bolivia aandacht vragen voor een grensconflict met Chili. Bij een oorlog in de 19e eeuw raakte Bolivia een strook land... langs de stille oceaan kwijt aan Chili. Sindsdien is het land afgesloten van de zee. Chili weigert de grond terug te geven... en Bolivia heeft de zaak nu aangekaart... bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Daar start de zaak op 19 maart. Duizenden militairen, agenten en burgers hielpen bij het uitrollen van de vlag van 200 kilometer langs een weg. Over het lot van de inzittenden van een Turks vliegtuig... dat is neergestort in het zuidwesten van Iran is nog niets bekend. Maar volgens hulporganisatie Rode Halve Maan is de kans op overlevenden minimaal. De Iraanse staatsomroep meldt dat er zeker elf mensen aan boord waren. Reddingswerkers zijn op weg naar de plek van het ongeluk. Het vliegtuig zou tijdens een zware regenbui een berg hebben geraakt... en daarna in brand zijn gevlogen. In februari stortte in hetzelfde gebergte een vliegtuig neer... en ook dat was tegen een berg aangevlogen. Het weer. Vanavond en vannacht plaatselijk nog wat regen. Meest droog. Vooral in het noorden wordt het mistig. Temperatuur vannacht tussen 4 en 7 graden. Morgen in het noorden nog mistig. In het oosten wat regen. Verder afwisselend zon en wolken. En smiddags weer wat regen dan. Het wordt 8 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.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 De lijn met Robert Meder. Goedenavond, het was een weekend waarin we met nostalgie in ons lijf naar schaatsen keken. In de buitenlucht van het Olympisch Stadion in Amsterdam. En er was een schaatser van de nieuwe generatie, de beste op het WK Allround. Ja, de kroonprins is dan uh, gekroond, wordt gekroond. Op Kramer is niet voor de tiende keer wereldkampioen geworden. Dat is... Patrick Roest geworden, 22 jaar nog maar uit Lekkerkerk, daar is hij opgegroeid. Ja, Patrick Roest, dus uh, hij won na een tumultueuze en merkwaardige 10 kilometer. Zometeen meer daarover. Merkwaardig was ook de 5-0 nederlaag van PSV tegen Willem II. Het is een wedstrijd van gisteren, maar het was wel de wedstrijd van het week -einde. Trainer Philip Cocu had een zwaar weekend. We moeten ons gewoon kapot schamen, wat we je vandaag laten zien. En da daar ben ik echt uh, ja, heel erg kwaad op, over, want... Wat we vandaag laten zien, dat lijkt echt helemaal nergens op. En vandaag uh, zagen we de generale repetitie van de bekerfinale in de Kuip. Feyenoord speelde tegen AZ. De eerste goal in 2018 voor Nicolai Jurgensen. Het betekent de 2-0 voor Feyenoord. En dat lijkt toch te veel voor het geslagen AZ dat wel aan. Een opmerkelijk revival moet gaan denken om nog terug te knokken in deze wedstrijd. Feyenoord doet het. We bespreken onder meer de cijfers van dit duel. En er is ook nog paardensport en wielrenning langs de lijn. Maar eerst gaan we naar de zondagse langs de lijnen... waarin we eigenlijk altijd het sportweekende doornemen. We doen dat zometeen met onze traditionele top 5. Maar er was ook een onbetwist moment van het weekende. Dat moment was vanmiddag op de 10 kilometer... in het Olympisch Stadion op het WK Allround. De val van de Noord-Pedersen. Terwijl hij onbedreigd op weg was naar zijn eerste wereldtitel. Het gaat om Luka. Kan niet anders. Als je hem zo ziet rijden, dan kan dit toch niet meer fout. Nee, dat kan niet meer fout. Meer, meer dan 8 seconden marge. Paar Petersen durft al te lachen op de tribune. Hij rijdt hier ook echt rond als een kampioen. En de Noren durven te applaudisseren. Ze zijn met velen gekomen, omdat ze geloofden in deze kleine Petersen uit Bergen. Eindelijk laat hij gewoon zien dat het talent ook van omgezet zijn worden in keiharde kampioenschappen winnen. Nee, gebeurt iets. Wat gebeurt er? Oh, hij gaat onderuit! Hij gaat onderuit! Hij gaat onderuit! hij gaat onderuit. Hij gaat Wat gebeurt hier? Op de 10 kilometer. Hij is gevallen. Pedersen is gevallen. Pedersen is, is gevallen. Kom overeen. Wat is dit? Stirling Pedersen is onderuit gegaan op de 10 kilometer. Hoe is dit toch weer mogelijk? En Kramer ziet het. Pedersen, je gaat je titel tot de uit handen geven. Wat is dit voor een ontknoping? Oh, en wat gebeurt o, o. hier? In de binnenbaan rijdt hij alsof het niet zo is. En in één keer haakt hij met zijn linker Vol de boording in. Achter zijn rechterkuit en gaat hij op de buik. Vol de boording in. Oh, hij haakt zichzelf, hij haakt zichzelf. Hij haakt zelf blijft hij heel lang liggen? Ja, dit gaat door je hoofd. Als het zo lijkt, gaat Roest. Dan misschien wel wereldkampioen. Ja, het is dus ongelooflijk wat hier allemaal gebeurt. Het is dus ongelooflijk echt Patrick Roest. er te kijken van wat gebeurt er Ja, ga ik zo meteen wereldkampioen worden? Bede zijn rondjes 32-4. Maar Patrick Roest reed hier rondjes 32-2. Ja, dit gaat hij zo niet meer redden. Jongen, jongen, jongen, jongen, Dit gun je toch niemand. Staan blijven. Dat hoort nu ook eenmaal bij het schaatsen. En dan staan blijven deed Patrick Roest. En dat deed Serralo de Pedersen niet. Hij had wereldkampioen moeten worden allrounder. Hij had het allemaal in handen. Maar hij verliest het door die 14 -0 -0 En dus is de wereldkampioen allround Patrick Roest. Ja, het was opmerkelijk allemaal. In onze top 5 uiteraard meer aandacht voor het WK. Dan horen we onder andere de wereldkampioen Patrick Roest. En dan uh, gaan we even terug naar de late wedstrijd. Want na nederlaag tegen PSV en NAC... boekte Feyenoord vandaag weer eens een overwinning in de eredivisie. In uh, de Kuip, in de Kuip zelf, werd AZ met 2-1 verslagen... door doelpunten van Bovetius en Jurgensen. Weghorst scoorde in de blessuretijd uh, voor AZ. Maar toen was de winst eigenlijk al binnen voor Feyenoord... en dus kon de trainer Giovanni van Bronckhorst opgelucht ademhalen. Ja, dat was belangrijk en... Uh...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 Ja, als wij vanaf begin af aan uh, iets meer lef hadden getoond in ons spel... en iets meer, uh, ja, nog meer ons eigen spel hadden gespeeld... ja, dan waren de verschillen misschien uh, ja, wel in ons voordeel of, of helemaal gelijk. En nu... Uh, ja, nu zag je dat Feyenoord net, uh, ja, net even iets, uh, iets, iets, iets beter erin zat. Of uh, ja, net iets, uh, iets beter speelde. Vooral de eerste helft. De tweede helft hebben we het wel uh, volledig omgedraaid. Uh, je weet nu wel dat weer die verhalen gaan komen. Weer niet gewonnen in zo'n topwedstrijd. Hè. Is, wat, wat vind je daarvan? Is dat terecht dat die dingen worden gezegd? Of heeft het een, niks met het ander te maken? Ja, iedere wedstrijd is voor mij één op zich. Uh, dat maakt niet uit. We willen iedere wedstrijd winnen. Of het nou tegen de top is of, uh, of tegen de middenmode, wat dan ook. Maakt niet uit. We willen iedere wedstrijd winnen. En uh, daar gaan we ook voor. Uh, ja, het feit is dat we, dat we weer niet in een, uh, in een topwedstrijd uh, gewonnen hebben. Uh, maar, ja, maar goed... We werken er hard aan en uh, we zijn met elkaar uh, bezig en uh, het is een pijnlijke leermoment wellicht deze wedstrijd. Omdat we uh, ja, kansen hebben gehad en uh, er meer in gezeten had. Maar uh, ja, we moeten door. Het was wel een mooie week voor je toch, al met al? Want je krijgt geweldig nieuws dat je in de voorselectie zit van het Nederlands Elftal. Hoe krijg je te horen? Ja, op het moment was het uh, was de training. We stonden natuurlijk met z'n allen gewoon op het veld. En, uh, ja, ik denk dat onze coach een zijntje uh, kreeg van, uh, van de zijkant. En, uh, die riep ons bij elkaar. En, uh, ja, hij mede, ja, deelde mee dat we geselecteerd waren. En, uh. Was je verrast? Ja, ik was, uh, ik was verrast. Uh, ik heb er wel een klein beetje rekening mee gehouden. Omdat, uh, uh, ja, uh, de kansen liggen er. Uh, dus uh, ja, hard voor gewerkt. Uh, veel aan gedaan. Uh, uh, verrast, maar, uh, maar, maar zeer blij verrast. En, uh, en ontzettend trots erop. Ja, Marco Bezot tegen Roglu. Na afloop werd er ook nog behoorlijk nagesproken over een moment in de eerste helft. Waarbij, uh, in een moment waarbij AZ eigenlijk een strafschop had willen hebben. Misschien ook wel had moeten hebben. We gaan de vragen aan de scheidsrechter Dennis Higler. Hij oordeelde op dat moment echter dat Jan-Ari van der Eyde niet strafbaar hens maakte. Maar na de wedstrijd twijfelde Higler toch aan die beslissing. Nu ik de beelden heb gezien, uh, is de arm verder weg. En uh, denk ik dat het beter was geweest om een strafschop te geven.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 Ja, het zal altijd uh, discutabel blijven, zo'n beslissing natuurlijk. Luc, je zult er maar moeten maken. Zometeen gaan we verder praten over Feyenoord AZ... met Jan Baving, onze data-analist. Maar er is uh, ongetwijfeld Jan, meer opgevallen, Jan. Goedenavond. Zeker, goedenavond. Dit eredivisie week einde ligt er iets uit. Wat is je opgevallen? Ja, ik wil toch even de 5-1-overwinning van Utrecht op Vitesse bespreken. Utrecht nu na 27 speelronden op 47 punten. Mm -hmm. Sinds de invoering van het drie -punten systeem hadden ze nog nooit zoveel punten in deze fase van de competitie. Dus die doet het erg goed... Yassine Ayoub, vandaag de grote man bij Utrecht... maakte zijn vijfde en zijn zesde treffer van het seizoen en gaf een assist. En Ayoub die maakte nog nooit zes doelpunten in een Eredivisie seizoen. Dus uh, hij is goed bezig. Transfer naar Feyenoord... Het WK komt eraan, dus uh, typisch gewalletje van Piek op het juiste moment, denk ja. ik. Ja, helder. Nou, jij mag zometeen ook pieken op het juiste moment. Gaan we doen. Waar ga je over pieken? Waar gaan we het over hebben? We gaan het natuurlijk nog even hebben over Willem II PSV. Dat kan niet anders. Uh, historische nederlaag voor PSV. Ja. En, uh, en Feyenoord AZ, ja, waar dus Boetjes en Jurgensen eindelijk weer tot scoren kwamen. Ja, ik ben benieuwd of PSV inderdaad ook volgens de cijfers zo slecht speelde... als dat iedereen denkt. Ik ga het je vertellen, zo Zometeen meer. En on the way to heaven van Phil Collins. De 17 minuten over 10. Een mooie tijd om te beginnen met onze volledig ondemocratisch door de redactie gekozen top 5. En die beginnen we met de ronde van Drenthe voor Vrouwen. Nummer 5. Amy Pieters zit daar ook keurig van voren. Kijken wat er gaat gebeuren. Nu zitten we in ze de hekken en nu gaan we sprinten. Ja. Kijken naar Amy Pieters. Amy Pieters, wat een jump in keer van Amy het Pieters. Aan. Pieters zet door, wint Pieters, Pieters, Pieters wint win voor Ryan, geweldig gedaan van Amy Pieters, wat een mooie overwinning van haar. Vorige week won ze op de koppelkoers samen met Kirsten Wild nog zilver... bij de WK-baanwielrennen in Avondoren. En vandaag was Amy Pieters na bijna 160 kilometer de sterkste... dus in de Ronde van Drenthe. En dat is niet zomaar een wedstrijd in het Noordoosten van Nederland. Dat is de tweede World Tour-wedstrijd voor vrouwen van het seizoen. Het allerhoogste niveau dus. Dag Amy, goedenavond. Goedenavond. Gefeliciteerd. Uh, ja, wel. We hebben nog eventjes gekeken naar je uitslagen. Uh, 2014 omloop uh, het Nieuwsblad gewonnen. Twee keer een etappe in de Energy Women, uh, Women's Tour. Dat is mooi, maar ik kan me voorstellen dat dit toch wel de mooiste is, of niet? Uh, ja, dit is wel een uh, van mijn grootste overwinningen tot nu toe. Ja, wat maakte hem zo mooi? Uh, ja, we hebben sowieso met het ploeg echt heel goed gereden vandaag. En uh, het is natuurlijk ook gewoon een wilde wedstrijd. Dus een van de hoogste wedstrijden die je kan halen. En uh, ja, het is gewoon, uh, ik had hem ook niet helemaal verwacht ook. Dus dat maakt me ook wel extra mooi, denk ik. Ja, dus je, je, je verraste jezelf eigenlijk? Ja, ik wist wel dat mijn vorm goed was. Want ik heb hem natuurlijk vorige week een twee keer baan gehad. Maar dat is natuurlijk zo anders dan op de weg. Dus uh, ik had geen idee hoe het op de weg uh, ervoor zou staan. Maar uh, het werkt voor eigenlijk wel goed vandaag. Ja, nou, dat, uh, dat, dat is wel gebleken. Beschrijf even die laatste kilometers, want er gebeurde zoveel. Wat heb je er allemaal van meegekregen? Ja, er gebeurde heel veel. Het was sowieso een hele elektrische wedstrijd vandaag. Omdat uh, we hadden natuurlijk stond wel wind, maar net niet genoeg wind. We hadden kazeiën, we waren de vanberg erin. Dus dat er was eigenlijk een heel hoop. En op het einde, toen hadden we besloten om aanvallend te gaan koersen met de ploeg. Uh, we waren nog met drie renners over. Want we hadden ook al vrij veel pech uh, in de ploeg vandaag. En uh, dus we zijn eigenlijk gewoon uh, aanvallend gaan koersen en uiteindelijk. Ik werd het toch wel een sprint nog en nee, ik voel mij het nog wel goed. Dus we hadden besloten dat ik de sprint ging doen ook. En toen. Uh... Ja, toen ging die ook gewoon een goede sprint eigenlijk. Ja, nou dat vind ik een beetje te makkelijk. Want volgens mij uh, uh, vielen ze uh, als, als bosjes uh, vielen ze, uh, vielen ze, uh, vielen ze om achter je. Heb je daar nog iets van meegekregen in die laatste paar <laughs> kilometer? Ja, dat is natuurlijk altijd wel al een risico als je uh, zou sprinten zo sprint met zo'n grote groep. Het is gewoon niemand wil remmen en iedereen wil als eerste door de bocht, of als tweede. En niemand een plekje afstaan. Dus dat is altijd wel een groot risico. En Op welke plek, plek zat de... jij bij de, bijvoorbeeld bij de laatste kilometer? Op welke plek zat je? Uh, ik zat er net voor voor die valpartij. En ik zag het wel een beetje aankomen. Het was heel nerveus en heel veel geduw. En mijn en. Dus ik dacht, ja, ik, ik moet gewoon nu voorbij gaan. Dan, soms voel je het ook gewoon, zie je het aankomen. En wanneer ik voorbij ging, toen gebeurde het ook. Uh. En uh, ja, het is natuurlijk wel heel uh, zuur dat zoiets nog gebeurt... voor die rent in de laatste anderhalf kilometer... En, uh, maar ja, wat ik zeg, het gaat natuurlijk ook gewoon door dan. En uh, uiteindelijk uh, had ik wel echt een... Uh, ik kwam eigenlijk wel net even te vroeg op kop in de sprint. Dus het was... Uh, ik wist dat het te vroeg was. Maar ja, uh, ik, ik denk, ja, ik kan nu ook niet meer wachten. Dus ik heb eigenlijk gewoon uh, doorgesprint naar de finish en ik kon het uh, volhouden. Ja, wat was je voorsprong? Op de finish? Uh, ja, met nummer 2 was iets heel veel. Maar we hadden met de nummer 3 en vier zag ik dat er wel een gaatje was. Ja. ja. Maar... Uh, het was allemaal close finish, was het. Dat was met Alexis Ryan, met die twee? Ja. Ja, die twee dagen. Ik heb nog een foto gezien van jou, en dan zit je onder de modder. <laughs> ja. <laughs> ja, we hadden niet uh, het meest mooie weer. We Nou, nog niet klaar. Maar je hebt natuurlijk de wegen en de zijn ook niet allemaal even, uh, even schoon. Dus, eh. Uh, we hadden wel wat regen onderweg gehad. Maar het lijkt nog wel erger dan het was, hoor. Dat oh. uh, was vooral door de wegen wat uh, die een beetje modderig waren... dat we zo uitzagen. Ja, want ik begreep ook dat er, dat er nog een paar zijstroken zijn er nog uitgehaald, hè? Twee, geloof ik. Vanwege ja. het weer. Te, ge te gevaarlijk, te glad waarschijnlijk? Ja, ik hoorde dat die er heel slecht bij lag. Vooral mijn modder. Dus uh, die hadden we uiteindelijk niet uh, eruit genomen. Dus ja, ik denk uh, dat we wel weten... Of... Tuurlijk is het jammer, want je stelt je ploeg zijn er wel op in dat je daar nog een, uh, iets wil proberen. Oh. Maar aan de andere kant denk ik, ja, ik denk dat het ook goed is. Het zal echt erg gevaarlijk zijn geweest. Dus ik denk dat je het beter zo kunnen als ik je achteraf zegt van, oh, het was te gevaarlijk. Dus, uh... Ja, is ook zo. Maar goed, nu heb je ja. WK-Zilver op de baan. Je doet het nu goed op de weg. Dat deed je natuurlijk al. Uh, heb ik ook verteld. Ja. Dus de baan en de weg heb je nu gedaan. Uh, ja. Veldrijden, BMX'en, wat ben je nog voor plan? Nee, nee, dat oh. allemaal niet. <laughs> nee, nee ik, houd, ik heb de baan al in het verleden ook al gedaan. En ik ben er toen eigenlijk een paar jaar uit geweest, omdat ik me volledig op de weg wilde focussen. Maar uh, ik mis het ook wel een beetje. En ik merk nu ook wel dat de baan ook wel echt wel bij mijn voorbereiding hoort voor de weg. En helemaal met oog op Tokio. De kopkoers is er natuurlijk bijgekomen. Het ja. is een olympisch onderdeel geworden. Dus het is gewoon heel interessant voor mij weer de baan op te gaan. Dus ja. Het is nadat ook de keuze. Ja, nou ja, goed, de, de baan is een goede voorbereiding op de weg... en laten we dan hopen dat de weg weer een goede voorbereiding op de baan is. En als je dat ja. een paar jaar volhoudt, dan, uh, dan kom je wel aan je trekken... denk ik op de fiets? Ja, ik het wel te hopen. En het is natuurlijk sowieso leuk om ook iets anders te doen. Ja. Je, het breekt de winter ook een beetje. Ja. Dus, uh, ja. Nou, ga zo door. Nogmaals gefeliciteerd. Ja, dank u wel. Oké, okay, dankjewel. Fijne avond nog. Dank u wel. Dan Dag, door. Amy Pieders was dat. Goed, dat was nummer vijf. Uh, gaan wij uh, door met uh, de uh, nummer 4, dacht ik, dat we even door zouden gaan? Of uh, kijk ik? Ja, ja, ja, Feyenoord AZ, nummer 4, precies. Nummer 4. generale repetitie van de bekerfinale. Is dat Hens? Bij AZ zeggen ze van wel. En woest zijn ze. Hartsini neemt veel te veel risico. Boetius straft het genadeloos af. Feyenoord op voorsprong. Het doelpunt van Feyenoord zou einde wedstrijd betekenen... en Jurgensen kan die maken. En maakt die dus ook. Het doelpunt van Weghorst te laat, Feyenoord AZ, 2-1. volgende hoofdstuk is de bekerfinale tussen deze twee. Ja, over dikke een maand staat de bekerfinale, de KNVB-bekerfinale... op het spel, uh, als Feyenoord en AZ elkaar dus weer treffen in de Kuip. Vandaag ging het uh, niet direct om de prijzen... maar daarmee was het niet zomaar een potje. Matthijs Weststraat, die was erbij. Ja, Feyenoord AZ is natuurlijk altijd een bijzondere wedstrijd. Het is een topper, het is een wedstrijd waarin Feyenoord zal moeten laten zien dat het weer terug kan komen. Het is een wedstrijd waarin AZ kan laten zien dat het bij die absolute top blijft behoren. Maar het is ook de bekerfinale van over zes weken, noem het maar de prelude. Ja, dan is een gespannen gezicht wel terecht, denk ik. Nou, het is wel zeven jaar geleden dat AZ hier in de Kuip wist te winnen. Ja, en daarom heb ik ook een 2-0 uitstand ingevuld. Dus uh, laten we hopen dat dat ook zo is. Ja, mijn gemoesrust is goed. Uh, ik hoop dat beide spelers ook zo is. Ja, Twee daar hebt? Nou, ja, de laatste weken wel een beetje. Maar ja, je weet het niet, hè? iedere wedstrijd is er weer een op zich. En zeker voor de aanstaande wedstrijd tegen AZ voor de beker. Ja, zeg, het is een beetje een generale repetitie, dit. Ja, waarschijnlijk wel. Nou, het is een wedstrijd met nog een bijzonder tintje. En dat gaat over een man die niet op het veld staat. Niet zozeer direct bij de wedstrijd betrokken is. Maar wel degelijk een man van de club Feyenoord. Ja, ik voel me eigenlijk best wel goed. Eigenlijk al vlak nadat ik geholpen ben. Peter Houtman. Eind januari kreeg hij problemen met zijn hart, acute problemen. Hij werd gedotterd en vandaag is hij weer voor het eerst terug vertrouwd als stadionspieker in zijn kuip. Dus uh, ja, ik ben blij hier weer te staan, joh. Ja, als je dan al problemen met je hart hebt, dan is de positie van een Feyenoord momenteel verkeerd. Niet echt bevorderlijk voor je gezondheidstoestand, toch uh, Peter? Mensen ook met reacties, nou Peter, wees wel blij dat je er even aan want dat is niet goed voor je hart. Ja. Ik kan me dat wel voorstellen. Maar ja, het is veel te wisselvallig. Feyenoord, dat zie je vorige week weer tegen een nak. Ja, ja, waardeloos. Maar ja, dat is vandaag een hele goede test tegen AZ, wat gewoon een uitstekend seizoen draait. Zoals gezegd, AZ de club in vorm, Feyenoord de club in de problemen. Maar als je kijkt naar de statistieken, dan is het toch al zeven jaar geleden dat AZ voor het laatst in de Kuip wist te winnen van Feyenoord. En eerder dit seizoen in Alkmaar werd het 4-0 voor Feyenoord. Dus zou je zeggen, is dit misschien wel de uitgelezen kans, het uitgelezen moment, voor Feyenoord om zich te herpakken. Feyenoord is beter begonnen aan de wedstrijd. Het heeft ook een aantal kansen gehad De voorzitter van LMA. En dan is de wedstrijd begonnen. En dan kijkt Rotterdam met samengeknepen billen toe hoe dit gaat. AZ toch de favoriet. Maar dan, in de eerste helft nog. Ja, want daar is de openingsgoal in deze wedstrijd. Jean-Paul Boetius maakte En Het is dus 1-0 voor Feyenoord. na een En in de, de tweede helft wordt het nog gekker. Arman, afslag ook. Logo. Daar is hij dan eindelijk. De eerste goal in 2018 voor Nicolai Jurgensen. Het betekent 2-0 voor Feyenoord. In de en de AZ doet nog wel wat terug in wordt de dying de seconds. Maar het is niet genoeg. Feyenoord wint. Eindelijk weer eens. En weer, wint AZ niet in de Kuip. Wij hebben ons niveau niet gehad. Was dat het? Ja, dat denk ik wel. Ja, en dan is er natuurlijk de teleurstelling aan de ene kant. Guus Teel van AZ. Hij had de bal. Dat had ik best wel kunnen voorspellen. Dat wij de bal zouden hebben. Alleen dan gaat het om net details. Dat je die bal net tussendoor steekt. Dat hij wel of niet aankomt. En nu kwamen zij steeds in de tegenstoot uh, eruit. En dan Richiano Habs, Ex AZ. Nu Feyenoord. Ja, jouw dag kan niet kapot hè? Zeker. Uh, heerlijke overwinning. Ik denk dat we dit wel nodig hadden, ja. Ik ben blij dat we voor Astrid hebben gewonnen. En uh, met zelfvertrouwen naar pek gaan. Ik denk dat we deze lijn wel nu moeten doortrekken. Want het is bij ons ene week uh, heel hoog niveau en de andere week uh, heel laag. Ja, maar dat is wel interessant, hè? Kan zo'n wedstrijd als vandaag nou voor een omkeer zorgen bij jullie? Ik hoop het. Daar moeten wij voor zorgen, ja. Met z'n allen moeten we weer gaan zitten. En uh, niet te lang genieten van deze overwinning. En uh, ja, op naar uh, zondag. Ja, weet je wat het ook is? Ik denk dat wij vandaag ook gewoon een mindere dag hadden. En, en ja, dat moet gewoon anders. Elk team heeft dat wel eens, maar ja, ik weet niet waarom wij dat altijd tegen de topteams hebben, want dan worden we er altijd afgepoetst. Dus als je puur naar de andere wedstrijden kijkt, zou je zeggen dat AZ uh, misschien zelfs wel de favoriet was vandaag, maar dat uh, zag je vandaag niet. Sterker nog, dat waren jullie. Ja, dat zag je niet terug. Nee, Gustil, die, uh, die hoor ik zeggen uh, dat AZ het altijd lastig heeft tegen topclubs. Nou, Jan Bavink, data-analyse, je bent er toch. Dus uh, dat wil ik dan gelijk checken, want ik twijfel tegenwoordig aan alles. Klopt het? Ja, als je topclips ziet als de traditionele top 3, dus Ajax, Feyenoord, PSV... dan heeft AZ daar zeker moeilijk mee. Van de laatste 17 eredivisie wel zwonden ze er maar eentje, Toen. verloren ze er 15. Dus Gusteel uh, heeft helemaal gelijk. Oh, opmerkelijk. Uh, dan naar Feyenoord, eindelijk weer eens doelpunten van Bovetius en Jurgensen... Um, ze zijn enorm opgelucht. Um, begrijp je dat? Ja, zeker. Ze stonden alle twee erg lang droog. Laten we beginnen met Boetius, die de 1-0 maakte. Een enorme dip heeft gezeten. Ja, he? 957 eredivisie minuten zonder doelpunt. Hoeveel? 957. Dus bijna duizend minuten zonder goal. Uh, dus dat is even. Zijn laatste doelpunt maakte hij op 9 september 2017. En vandaag was hij, scoorde hij niet alleen, maar was hij ook uh, zeker belangrijk in de aanvallen van Feyenoord. Hij was een speler met de meeste schoten. En hij creëerde ook de meeste kansen voor zijn teamgenoten. Dus uh, ja, hopelijk voor hem is hij nu uh, uit dat dipje. Ja, aan de andere kant heb je Nicola Jurgensen. Die stond ook lang droog. 780 minuten om precies te zijn. Hij maakte zijn laatste doelpunten uh, tegen Rode JC. Net voor, de, voor het einde van de eerste competitiehelft. Dus ook hij uh, kon eindelijk weer eens juichen. En tegen AZ is hij eigenlijk altijd wel goed. In drie duels, vijf doelpunten en drie assists tegen AZ. Dus ja. was eigenlijk wel te verwachten... dat hij nu misschien uiteindelijk weer de ja. band zou kunnen breken. Ja. Maar resultaten uit het verleden hoef ik jou niet uit te leggen. Precies. Um, um, snap jij nu, als je naar de cijfers kijkt... Uh, het gevoel wat ze in Rotterdam hebben... dat er een stijgende lijn nu weer in zit? Ze zijn enorm opgelucht, hè? Het ging vandaag op een of andere manier een stukken stukje beter, leek het wel. Nou ja, in ieder geval uh, <coughs> qua, qua de stand. Uh, ze winnen, en dat is uh, zeker belangrijk. Dat, dat geeft een goed gevoel voor, voor zo'n ploeg. Maar zie je terug qua wedstrijd ook je, in de cijfers? Dan valt het uh, reuze mee. ik gust zegt van tevoren. Nou ja, ik had wel verwacht dat Feyenoord minder de bal zou hebben. Dat was nu ook zo. Ze hadden het laagste balbezitpercentage dit seizoen in de Kuip. Nou, ja, dat is toch wel opvallend, want je denkt dat, dat Feyenoord in de Kuip graag de bal wil hebben, aanvallend veel voetballen. Dat kwam er niet echt uit. En het was ook al de derde thuiswedstrijd op rij, dat de tegenstander vaker schoot en dat Feyenoord dat deed. Mm -hmm. Dus ze creëren niet heel erg veel en geven ook meer weg. En als je kijkt, dus nu drie keer op rij. In de 78 thuis, die was daarvoor, gebeurde het ook drie keer. Dus het is echt wel een bijzondere negatieve reactie Feyenoord daarin neerzet. Ja. Um, dan weer even over AZ. Til, Weghorst en Bizot zitten in de voorselectie van uh, Oranje. Als je dan afgaat weer op dit duel, kijk eens even naar de cijfers. Nou ja, uh, terecht. Bizot kreeg vier schoten op doel tegen. Twee daarvan werden doelpunt. Dus nou, dat heeft hij niet per se heel erg goed gedaan. De vraag is hoe erg lag dat dan. Heeft. Maar ja, blonk in ieder geval niet uit. Guus Teo ook niet, maar Weghorst die, die stond weer op. Dat doet hij eigenlijk altijd in topduels voor AZ. Uh, nu bij, de, bij zeven van de laatste elf doelpunten die AZ maakte tegen Feyenoord-AXPC was hij betrokken. Dus ja, wellicht wel terecht dat hij uh, een uitverkiezing heeft... voor het Nederlands elftal. Ja. Oké, okay, nou, we zijn erg benieuwd naar de cijfers van Willem 2 tegen uh, PSV. Dat wordt opmerkelijk. Blijf luisteren. Daarover straks meer. I Tijd voor nummer drie. Daar de concentratie bij Smolders. Dit is een hele mooie galopade. In een vlammende stijl gaat hij daar naar de voorlaatste sprong. Oeh, gelukt heeft hij gelukt. Het rolt in dat lepeltje. Maar daar gaat hij nu in de vliegende vaart naar de laatste sprong. Hij zit er kort bij. Allee, gaan. En, en, oh, en. Ja, nee, nee, hij zit er boven oh. Nee, goedkustig. Maar wat een vakmanschap. Wat een fantastische rit. Een derde plaats ja. voor Harry Smolders. Nog meer derde, hè? Ja. Ja, de winst bij Indo-Brabant ging naar uh, de Belgische springruiter Niels Bruinsels. Hij bleef in Den Bosch in de barrage foutloos en uh, deed dat in de snelste tijd. Van de vier Nederlanders in de barrage was Hardy Smolders de beste. Hij bleef ook foutloos, maar gaf 79 honderdste op de winnende tijd toe en werd dus derde. Nou, dat deed Smolders met zijn paard Emerald, uh, die goed uitgerust aan de Indo-Brabant kon beginnen, omdat Smolders nog een tweede toppaard Genius heeft. Smolders werd dus uh, letterlijk op twee Paarden. Je zou zelfs kunnen zeggen dat dat het geheim achter het succes van Smolders is. Ja, ik denk het wel. Uh, uh, ik probeer altijd ons onafhankelijk van elkaar... Uh, uh voldoende rust te geven, zodat ik toch uh, op, op topniveau kan blijven rijden... Met, met een of met de andere. Maar ik denk dat het wel een voorwaarde is om in de zomer uh, te kunnen pieken. Nu was je uh, de negende starter in een barrage met dertien deelnemers. Je bent dan op het voorterrein aan het, uh, aan het ja, je, je prepareren. Uh, hoe hou je dan toch voeling met wat er op dat moment voor jou gebeurt? Want je hoort de emoties van het publiek en dergelijke. Uh, hoe komt dat tot je? En weet je dan welke tijd je moet gaan rijden? Want Marcus Eening had een bijzondere tijd. Uh... Ja goed, kijk, uh, er staan op zo'n topevenementen uh, voldoende televisies. Uh, ook uh, uh, de tijden staan erbij. Dus uh, je kunt eigenlijk heel goed volgen. Je doet een sprong op voortaan, Je doet een beetje opwarmen met een met schuin oog. Volg je alles. Uh, je kijkt eentje heel nauwkeurig. En dan weet je precies wat je moet doen. Na het Europees Kampioenschap was je vijfde op de wereldranglijst. Uh, na de jaarwisseling tweede op de wereldranglijst. Uh, Zegt je dat nog iets? Doe je daar nog uh, verder naartoe werken? Er zijn in andere sporten mensen die willen dan per se één worden. Hoe zit dat bij jou? Ja, natuurlijk. Uh, je, uh, het, is een, het is een mooie reflectie van, uh, van hoe je uh, je jaar in elkaar zit. Van je successen. Maar uh, ik ben nooit niet gefixeerd geweest op die ranglijst. Uh, um, zoals ik al zei en jij net ook al aangaf... geef ik mijn paarden voldoende rust... Dus uh, als je daar echt op gefocust bent, dan, uh, als ik daar echt op gefocust zou zijn, dan was ik wat door blijven rijden. Maar ik denk dat je dan vaak uh, juist in de verkeerde cirkel terechtkomt en je resultaten alleen maar naar beneden gaan. Nu ben je de enige router die gekwalificeerd is voor de finale in Parijs volgende maand van de wereldberken springen. Uh, heb je al een keus gemaakt met welk paard je daar naartoe gaat? Ja, in eerste instantie had het eigenlijk niet zoveel prioriteit. Maar omdat Zinius een ongelooflijk winterseizoen heeft gedraaid uh, kwalificeerde ik mij voor de finale. Uh, in eerste instantie was de bedoeling om met de Emerald de Global Tours te beginnen in Mexico en Miami. Maar dat plan heb ik niet omgedraaid en met hem zal ik proberen naar de finale te gaan. En ik overweeg nog om misschien met Zinius de, de eerste dag de eerste kwalificatie te rijden. Heb je deze week, want de, je rijdt voor de stal van de familie Verlooy, En de grootvader van Axel Verlooy overleed plotseling deze week, een paar dagen geleden. Heeft dat nog invloed? Ja goed, uh, het was een emotionele week en uh, hij is toch een van de grondleggers geweest, uh, ook van mijn succes. En uh, het was vrij onverwacht en ik heb ook uh, deze week met de Raalband gereden. Gisteren was de begrafenis, dus uh, we hebben hoogte- en dieptepunten. Maar uh, deze overwinning, uh, of deze derde plaats, uh, komt hem ook zeker toe. Nummer 2. Na een uh, reeks uh, onrustige dagen in Tilburg is de kogel eindelijk door de kerk. Erwin van der Looy vertrekt bij direct als trainer van uh, Willem II. Dat wil je niet. Ja, je bent trainer uh, en je wil de, wil de klus afmaken. Alleen ja, de ontwikkelingen uh, hebben hem genoodzaakt om, om toch deze stap te nemen. <racht> het is 4-0. Hoe bedenk je het? We moeten ons gewoon kapot schamen, wat wil je vandaag laten zien. En da daar ben ik echt uh, ja, heel erg kwaad op. 5-0, 5-0, 5-0. Willem 2 had gehakt van PSV. Ja, dat was een rare week in Tilburg. De supporters roerden zich. De trainer zag zich daardoor gedwongen te vertrekken. En toen moest het gekste nog komen. Koploper PSV werd getrakteerd op een historisch pak slaag. 5-0 werd het maar liefst. Willem 2, Middenvelder, Emo Liefting Heeft het allemaal van dichtbij meegemaakt. Emo, goedenavond. Ja, goedenavond. Het was een, een hele bizarre week, zoals je zegt. En uh, ja, het is gewoon heel bizar. En als je dan uh, reageert met een 5-0 verbinding, dat is, uh, ja, dat, is gewoon, dat is gewoon geweldig. Ja, is het wel laat geworden? Mij wel, ja. <laughs> en wat, wat is bij jou laat? Ja, iets van uh, 4 uur half, 5. Oh, kijk aan. Hoor. Dus je hebt het echt wel, echt wel gevierd. Wat zei Van der Looi? Nou, die feliciteerde ons gewoon. Die uh, feliciteerde uh, Robbenmond gelijk na de wedstrijd al. En uh, ja, die was gewoon heel blij van het. Ja, toch wel. Heb je hem gebeld of heb je alleen WhatsApp-contact? gehad? Hoe gaat dat? Nee, ik, uh, ik, ik, ik, ik zelf heb hem verder niet gesproken. Ik ben ook niet aardig niet echt naartoe gekomen, want uh, het, was, uh, het was een druk avondje. Ja, het is wel een beetje raar natuurlijk, want het is voor een, voor een groot gedeelte natuurlijk ook zijn succes. Hè? Want hij heeft jullie gebracht waar jullie gisteren waren. Dat kan natuurlijk niet in zo'n korte tijd veranderen. Nee, dat klopt. We hadden afgesproken uh, dinsdag um, om de laatste wedstrijden met hetzelfde tactiek te gaan spelen. En dan hadden we dinsdag dus al getraind in dezelfde formatie als dat we zaterdag uh, gingen, mee gingen spelen. Dus uh, in principe dus ook uh, vijf inderdaad, in ja. ja. Ja, Goed, maar het blijft raar. Um, heb jij het radioverslag al gehoord van Rachdan Niemeyer of niet?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 speler die uh, in 2016 kwam van Vitesse... waar hij een aantal keren op de bank zat. Nooit in de eerste helft al speelde. Kale Middenvelder, een van de allerbeste spelers op het veld. En ik zei voor de rust al, wie is nou helemaal Elmo Liefing? Nou, die speelt PSV's Middenveld vandaag <laughs> gewoon aan God. Ja, mooi toch? Ja, dat is heel mooi. Ja. Ja, dat is heel mooi. Ja. Maar voelde je ook tijdens de wedstrijd dat je, dat je er helemaal in zat? Ja, zeker. We hadden met, we hadden met elkaar afgesproken dat we gewoon, uh, dat we gewoon met z'n allen... de volvoerder zouden gaan. Het publiek erachter krijgen, uh, jezelf in een wedstrijd spelen en, uh, ja, en goals maken. Ja, dat kan je wel afspreken, maar uh, ik, neem, ik neem aan dat jullie dat het uh, hele seizoen al met elkaar afspreken voor je wedstrijd begint, toch? Ja, dat klopt, ja. vandaag het ja, ja, het is natuurlijk bizar dat het er op deze manier uitkomt. Hey, hebben jullie voor jezelf gezocht naar een verklaring waarom het dan op zo'n avond alles dan samenkomt en dat het dan de weken daarvoor niet lukt? Nee, nee. Eigenlijk niet, nee. We waren vandaag ook vrij, dus we zullen, morgen zullen we bij elkaar komen... en dan uh, ja, zullen we het er nog even over hebben met z'n allen, denk ik. En uh, ja, dan zien we wel weer verder, ja. Ja, op een of andere manier is dat de sleutel. Ja, ja, ik denk het wel, hè. Ja, dus ik zou zeggen Robbenmond eruit komend, uh, komend weekend. En het is weer opgelost. <lacht> ja, <lacht> misschien wel. Maar laten we dat maar niet doen. <lacht> nee, dat lijkt, dat lijkt me ook niet. Tegen wie speel je komend weekend? Twente uit. Markie. Ja, dat moeten weer drie punten worden, ja. Ja, dat dacht ik. So, that's the spirit, houd vast. Yes, dat ze, komt goed. Ze zijn gewaarschuwd in Twente. Dankjewel je wel voor nu. Ja. Hey, dat... Fijne avond. Tot ziens. Ja, Mooi man, elbow lifting. We gaan erover doorpraten met data-analyticus uh, Jan Bavink. Uh, Jan, eh... Um... Ik zit nog in, nu ga ik je overvragen waarschijnlijk, anders moet je ze zo meteen even opzoeken. Willem tw Twente, Willem 2. is dat vrij snel op te zoeken hoe dat historisch gaat... of, of Wat, overvraag ik je nu? Want, je overvraagt me even, ja, maar, ja, okay, okay, ik kom er straks ik, op terug. Probeer hoort, ik. Even, ik kom er straks even op terug. Eerst even over Liefting natuurlijk. Ja. Um, want we ja, hebben het gehoord, hoe racht naar het gisteren zijn, de uitzending. Mm. Ja, geweldige wedstrijd, ja. Uh, zoals het hoort. Ik ben benieuwd of je dat dan ook terugziet in, in de data... Uh, dat valt mee. Weet je, het was niet de speler met de meeste succesvolle passes of de speler die het meeste duels won. Maar wat je wel zag was dat hij er vol voor ging. Wat hij ook zelf al zei, hij ging 17 duels aan. Het was echt by far het meeste van iedereen op het veld. Dus die spirit had hij. Hij gaf ook nog een belangrijke assist. Dus zo was hij wel belangrijk. Maar verder was het niet dat hij overal uitsprong. Maar het zag er ook natuurlijk heel erg goed uit wat hij deed. Het ja, waren er goed ertussen. Ik bedoel, de, de data heb je. Maar uitstraling en, en hoe die in het veld zat, dat zie je in de data waarschijnlijk niet terug. Precies. Ja, ja, ja. Um, er is ongetwijfeld een man of the match qua cijfers. Maar er is ongetwijfeld ook een slemiel van de wedstrijd dan. Ja. Ik kan het bijna inkoppen. Ja, Dirk Lukassen. Ja. Het begint toch wel heel sneu te worden voor hem. Hij stond nu drie keer, uh, of PSV verloor drie keer dit seizoen. Elke, drie keer stond, elke, elke keer stond hij ook in de basis. Zeven basisplaatsen, dus als je dan drie keer daarvan verliest... ja, dat is toch pijnlijk. Ook twee penalties die hij veroorzaakt. Eentje kan je twijfelen of het een penalty was, maar ja, hij kreeg hem tegen. Nu drie penalties veroorzaakt dit Erevisie seizoen. En dat is het meeste van alle spelers. Dus ja, hij uh, heeft niet lekker geslapen vandaag. Nee, rood. Precies, ja. Ook nog. Koku uh, die had het over een uh, genante vertoning. Wat zei hij nou? Het slaat helemaal nergens op geloof. Ik, wat we hebben laten zien, we moet ja. moeten ons schamen, ja. ons schamen, ja, dat soort dingen. Nou, dat snap ik dan natuurlijk wel. Uh, dan is het op basis van de uitslag natuurlijk uh, sowieso de, een genante vertoning. Ja. Maar zie je dat ook terug dan qua data, qua nou, statistieken? In de eerste helft leek eigenlijk helemaal niet zoveel aan de hand voor Psv. Ze komen achter, natuurlijk, uh, maar ja, dat kan Psv omdraaien op zich creëerden ze meer kansen dan dat Willem II dat deed. Uh, ze waren ook zuiver aan de bal, hadden meer balbezit. Maar wat je toen al nou wel zag, was dat Willem II inderdaad fel was in de duels. En dat ze PSV ook wel wat terugdrongen. Dus de schoten waren vooral van buiten de 16. Ja, in de tweede helft kantelde dat helemaal. Toen ging Willem II er nog harder op. PSV won uiteindelijk maar 45 van de persoonlijke duels. Dat was maar één keer lager dit seizoen voor PSV. Ja, Willem II dus, dus harder erop. Creëerde ook meer kansen. PSV zakte daar juist in. Maar ja, aan de andere kant, Willem II schiet vier keer op doel in de tweede helft. En het is vier keer een doelpunt dus Ja. Dus Geluk voor Willem II, pech voor PSV. Dat speelt daar ook gewoon een rol in. Ja, ja. ja het stond ik maar 1-0 bij rust. Dus ja, uh, ja dat, uh, dan, dan, dan klinkt het allemaal wel heel erg logisch. Daar heb ik allerlei getallen voorbij zien komen. Ik heb zelfs in het NOS-journaal gehoord... Dat, het, dat PSV in de laatste vier jaar... dat het vier jaar geleden is dat ze zo'n nederlaag hadden. Maar toen was het 6-2. Dan is het maar net wat je de grootste nederlaag uh, ja. noemt. Hè? Of, of het, het verschil groot is. Of het grote aantal doelpunten dat je tegen hebt gehad. Klopt. De nederlaag gaat om het grootste verschil van doelpunten. Neem Eens, ik aan. Zeker. Dat en, is het, hè? En dat is wat ons betreft veel langer geleden, namelijk op 22 november 1964. Toen verloor PSV met 5-0 van, uh, van Ajax. Uh, dus ja, die, nou, het verschil tussen, die, tussen doelpunt ervoor en doelpunt tegen... dat is dan de grote nederlaag. Het was ook de 250ste uitnederlaag voor, uh, voor PSV. Dus uh, het was sowieso een historische avond. En ook voor Willem II. Want het was eigenlijk al gewoon historisch toen... dat Willem II won van PSV. Dat was sinds, uh, sinds maart 2004 niet meer voorgekomen. Daarna nog uh, twee, twee keer gelijk en 21 keer verloren. En is dus ook de grootste overwinning van, uh, van de Tilburgers op, uh, op uh, PSV. Ja. nou goed, Ik verrast je net met die vraag... over de kansen van Willem II voor volgende week voor Twente. Uh, hebt de uitdaging aangenomen, dus misschien komen we daar zo meteen in 10 seconden nog even terug wat de kansenverhoudingen Ik zijn. Ik gaan we best doen. Gaan wij ondertussen naar de, de meest bizarre ontknoping van dit week-einde? Nummer 1: Roest neemt het initiatief weer terug en haalt in ieder geval het onderste uit de kadder. Ja, Hij rijdt echt een dijk van een race. Ik ben hartstikke trots op, op deze jongen. Hij heeft een fantastisch kampioenschap gereden. Daar mag Zwergenloende Pedersen dus ruim 7 seconden op verliezen. Hij is gevallen! Pedersen, Pedersen, is gevallen. Is gevallen. Pedersen, Pedersen is gevallen! Pedersen is over Kom overij! Pedersen, je gaat je titel toch niet uit handen geven? Kom op! Hij verliest het en dus is de wereldkampioen allround Patrick Roest. Wat een receptie voor de Noorden. De afsluitende 10 kilometer bij de WK Allround in het Olympisch Stadion in Amsterdam zorgde voor veel verschillende emoties. Het verdriet bij Pedersen, de blijdschap bij Roest en ook nog bij de debutant Bosker, die brons pakte. En natuurlijk de teleurstelling bij Sven Kramer. 23 Allround-toernooien won Kramer op een rijtje. Sinds 2007 werd hij negen keer wereldkampioen. Maar aan die hegemonie kwam vandaag op het WK in Amsterdam een einde. De geodiede schaatsmachine Sven Kramer kwam piepend en krakend tot stilstand. Hij werd vierde. Na afloop vertelde Kramer dat hij zich zorgen maakt over zijn lichaam. Ik rijd om te winnen en uh, ja, dat, dat gaat op het moment gewoon niet. Nou, hij ging in eerste instantie gewoon weg om uh, gewoon een goede 10 kilometer te rijden. En natuurlijk uh, loopt het niet allemaal uh, naar behoren. Maar wat loopt er niet bij jou? Nou, mijn lijf werkt gewoon niet mee. En uh, ja, dat is... Uh, er zit twintig jaar toch sport in en ja, dat, dat heb je soms. Ja, wat, wat, wat schort eraan? Want je kan van buitenaf wel een beetje zien dat je wat, wat verder overeind staat. Hè? En dat wil je natuurlijk liever niet als schaatser, maar wat schort eraan? Ja, dat weet ik ook nog niet precies. Maar um, ook omdat um, ik het zelf nog niet precies weet, wil ik daar eigenlijk ook niet veel over uitweiden. Omdat ik uh, dat we eerst gewoon uh, nader moet onderzoeken. En natuurlijk heb ik al een idee. Je maar... hebt pijn. Ja, maar een beetje, uh, daar gaat het niet om. Nee, het gaat om de winnaars. En, uh, ja, ik heb verloren en uh, ja, dat, daar moet je mee dealen. Uh, moeten we ons zorgen maken? Ik bedoel, Kan het ook zijn dat, uh, dat dit dan je laatste toernooi was? Of ga je sowieso verder? Weet ik niet. Geen idee. Maar hoe serieus is het, denk je? Ik denk, ik denk namelijk wel dat je een idee hebt. Nou, ik, heb, ik heb geen idee. en uh, uh, Daar gaan we naar kijken. Maar het zou dus wel kunnen dat het... Uh, uh, ja, uh, wat dat betreft aflopende zaken is, fysiek gezien. Ja, daar weet ik niet, daar ga ik nu nog niet van uit. Uh, ik heb voor hetervuur vuur gestaan en uh, uh, ik ga gewoon, uh, hier ook weer gewoon mee aan de slag. Ja, dat was Sven Kramer. Roest dus uh, wereldkampioen. Die zat op een bankje te kijken naar Pedersen. Zag zijn val op de 10 kilometer. Wat een laatste dag van de week allround. Yeah. Kramer but. Over het ijs, op de eerste afstand van de dag, de 1500 meter. Pedersen vliegt. Dat ziet ook de Noorse coach, zonder Skarli. Yeah, that's uh, the advantage from coming from where he's from in Bergen. They have skated outdoors uh, a lot of the, uh, a lot of time when he's at home. So he's used to skating on soft ice and rainy ice and windy ice. So this is not nothing new for him and I think uh, that's a benefit for him. Ii mino, ii altijd mooi, ii. En nu komt het. Ja, dat ja! Hoog in het stadion zitten de mannetjes van de Noorse televisie. Ze zien dat de rest van het stadion stilvalt omdat Pedersen de 1500 meter wint. Pedersen, die man die in zijn thuisstad Bergen zo vaak rondjes rijdt door de wind en ijsregen, neemt de leiding over en bouwt een voorsprong op de 10 kilometer op van 7 seconden op Patrick Roest en 16 op Sven Kramer. De master is 16 seconden op op de vier meter. We kunnen niet dromen om wat hij zou hebben. Ik heb droomd om 1.49. This is your chance, um, Pedersen's chance to, to write history. Ja, yeah, it's an extremely big chance and uh, it's been a goal for us for a long time this season. I was the Olympics en dan World All Rounds in Amsterdam met kurtz baan. Dus experiences is een heel groot event voor ons. Op de 10 kilometer rijdt Roes vervolgens 13.44. Hij stapt van het ijs en ploft op een houten bankje. Twee bankjes verderop zal de Noorse coach Carly een kwartier later... met zijn schaatsen een opgeraapte sportbril van Pedersen kapot trappen... Wat er in de tussentijd gebeurt, mag je gerust een sportief drama noemen. Red team. Nou, Hij ging van het weg om uh, van een goede 10 kilometer te rijden. Als je hem zo ziet rijden, dan kan dit toch niet meer fout. Hij heeft never felt that good. En dan is dat gat ja, bijna hon. 100 meter en dat is niet zomaar iemand hè, die, die op 100 meter rijdt. Dat is gewoon Sven Kramer. Als een ramp is er in de pen. Ojojoj. Hij gaat eruit. Hij gaat onderuit. Hij gaat eruit. Hij gaat onderuit. Hij gaat eruit. Hij gaat eruit. Hij gaat eruit. Hij gaat eruit. Hij gaat uh, it's uh, hard to destroy. Kramer goes for B. Prinsen is for Kramer yeah. Hij stond redelijk snel op. And, uh, he had nog een paar van, what the fuck is going here and what do I do? To he was going to rally and he was going superstar door. Sverre Pedersen. me 2 I had to go. Uh, I, was, I hit the pads really hard. So, my head was. Ik ben confused after the val, but I went up again I just had to finish. And, uh, yeah, I knew I lost the goal, but I just had to come to the finish line. Sven Kramer rijdt natuurlijk door, maakt in één keer een hele andere indruk. Ja, ik denk oké, okay, dan weet je, dan ga ik gewoon vol voor het podium. Hij gaat zo meteen, Sven Kramer gewoon hier inhalen. Alleen op een gegeven moment had ik door het pees alweer rap achter mij zat. En uh, ja, Daardoor ben ik gewoon weer gestopt omdat ik denk, ja oké, okay, als ik nu pace, als ik nu vol doorga, dan trek ik pees naar de winst. En natuurlijk, hij rijdt er rond de 32, maar Sven Kramer rijdt er rondje 34 70, Die staat helemaal helemaal stil. Die denkt, ik ga me er niet meer mee bemoeien. En zelfs Marcel Bosker komt nog op het podium. Want Sven Kramer zakt door zijn 14 naar de vierde plaats. Ja, ongelooflijk, want je gunt niemand zoiets als Sverre onderuit gaat. Sven die had gewoon echt zijn dag blijkbaar niet en uh, ja, dan laat hij misschien aan het ook nog een beetje lopen en dan, dan krijg je een soort van een beetje hoop, 15 seconden, ja dat is wel veel, maar wie weet, weet je het is toch buiten en als, als je stuk zit, zit je stuk. Ja, dan, uh, ja, het, het verschil is ook zo klein dat uh, ja onbegrijpelijk. Het was niet het toernooi van Kramer, het was zo lang het toernooi van Sverre Luna Pedersen. Die alleen maar hoefde te blijven staan en dan was het binnen. En dat juist, dat deed hij niet. Ja, ik had bijna gereden met een Ja, ik voelde het heel goed en ik had skaten. Dus het is sad om het zo te this het wordt het toernooi van de Benjamin uit die ploeg van Patrick Roest. Want ja, staan blijven, dat hoort nu ook eenmaal bij het schaatsen. En dat staan blijven deed Patrick Roest. Uh, ja, ik heb uh, vier goede afstanden gereden. En uh, ja, dat is nu uh, genoeg geweest voor uh, ja, de wereldkampioenschap. Dat is de simpele uitleg. Ja, dat is de simpele uitleg, ja. ja. Wat is de iets langere uitleg? Uh, ja, het is een heel spannend toernooi geweest. Uh, ik denk dat we met uh, drie jongens heel de hele dicht bij elkaar hebben gestaan. Uiteindelijk eigenlijk vier, met Marcel Bosker er nog bij. En uh, ja, wat er op de 10 kilometer gebeurt, uh, ja, is natuurlijk lastig te verklaren. Ja, Sverre die gaat uh, onderuit. En uh, ja, dat gun je natuurlijk niemand. En dan uh, ja, komt dat voor mij ineens goed uit. En uh, ja, ik ben gewoon onwijs blij dat ik hier wereldkampioen word. Uh, natuurlijk vind ik het ook, ja, het is heel sneu voor Sverre. Want daar was gewoon een van de beste schaatsers dit toernooi. En uh, ja, daar kwam op deze manier dan een einde aan. Maar uh, ja, dat is ook al raar omdat je vier goede afstanden moet rijden. Ja, nou, hij moest letterlijk geen fout meer maken. Op die laatste afstand, dat, dat deed hij dus wel. Jij hebt dan al gereden, hè? die tien kilometer. En hoe, zag je het live gebeuren of hoorde je het aan het publiek?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 Het wereldkampioen Allround op een uh, historische plek in de Nederlandse sportgeschiedenis. Je staat hier nogal vrij rustig. Heb je het wel een beetje door wat er gebeurt? Ja, natuurlijk heb ik het door. Net toen ik op het podium stond met al die confetti en al die mensen uh, ja, langs de baan. Dat is echt uh, ja, ongelooflijk en dat zullen we waarschijnlijk ook niet gauw meer zien. Uh, ja, het is gewoon uh, geweldig hoe het uh, dit weekend is gegaan hier in Amsterdam met alle mensen langs de baan. En dit is, heeft echt een boost gegeven aan het schaatsen, denk ik. Het is ook uh, voorlopig in ieder geval het einde van het tijdperk van Sven Kramer, die een dik de wereldkampioenschappen heeft overheerst. Wat voor smaak geeft dat in jouw mond? Ja, ik vind allrounde gewoon heel mooi. Dus uh, dit is sowieso een toernooi dat ik uh, altijd wel... ja, ooit wilde winnen in ieder geval. En uh, ja, Sven die reed nu ja, niet uh, ja, een goed weekend. Maar uh, ik uh, ja, durf wel te zeggen dat hij uh, sterker terug zou komen als dit. Hij zei net op het podium hier van... nee, ik heb misschien wel te veel geleerd, die Petter Kroest. Ja, we trainen elke dag samen. Dus ja, we weten wel uh, ja, wat we aan elkaar hebben en... Uh, ja, ik weet ook wel dat ik steeds beter ga schaatsen. Het gaat in ieder geval beter dan drie jaar geleden dat ik toen ik in de ploeg kwam. Maar uh, ja, ik weet ook als Sven een echt goede doen is... dan uh, wordt het een hele lastige man om te kloppen. Deze heb je gefeliciteerd met deze wereldtitel. Dank je wel. Ja, het was een uh, mooi schaatsweekende, kunnen wij wel zeggen. Jan Bavink, Willem 2 gaat vol vertrouwen nu richting Twente. Ik ben toch even benieuwd, je hebt het opgezocht. Kansen? 34 keer gespeeld in Enschede, drie keer winst Willem II. Weinig kans dus. ja, nou, kom de volgende week er terug. Zeker. Kom de volgende week er terug. Goed, dankjewel. Uh, voor nu, Langs de Lijn zit erop. We zijn er morgen weer met Langs de Lijn in de omstreken... met het Sportforum natuurlijk, vanaf uh, half tien. Zometeen het oog met uh, Mieke van der Wij. Maar over een half uurtje begint op de BBC... het legendarische match of the day. U weet wel, Engels voetbal met uh, voor de allerlaatste keer... het stemgeluid van de bijna net zo legendarische John Motsen. Naam kent u niet, maar als u hem hoort, oh ja. 72 jaar is hij, hij gaat met pensioen. The Voice of England klinkt nog één keer... bij de samenvatting van Arsenal tegen Watford. Ik laat u achter met het stemgeluid van John Watson bij de WK-kwalificatiewedstrijd Duitsland tegen Engeland uit 2001. Goedenavond. Rio Ferdinand to Scholes. Beckham, Scholes again. Now, is to his left unmarked. Emil Hesky, could it be five? is developing into one of the most memorable performances... that an England team has put up in recent years. Zorg dat internetcriminelen niet bij je foto's, appjes, mails... werkdocumenten en andere persoonlijke bestanden kunnen.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 18 plus, speel bewust. NTO Radio 1.